Goedemiddag. Het Kier Music News van nu.nl. Eefje kunen. Goedemiddag. Na de enorme explosie in Utrecht vorige week kunnen nog ongeveer 10 bewoners nog steeds niet terug naar huis. Hun huizen zijn zwaar beschadigd of zelfs helemaal verwoest. Die mensen zitten in een hotel of bij familie of vrienden thuis. En nog steeds is niet helemaal duidelijk wat er nou gebeurd is vorige week. Maar voorlopig wordt gedacht aan een gasexplosie. Vier mensen raakten licht gewond. Ook ons land heeft een brief gekregen van de Amerikaanse president Trump... over Groenland. Dat zegt premier Schoof tegen RTL. Het is dezelfde brief die andere Europese landen kregen. Trump zegt daarin dat hij Groenland echt nodig heeft. De wereld zou anders niet veilig zijn. Dit weekend kondigde Trump ook een importheffing aan... op spullen uit Europese landen die meededen... aan de militaire oefening op Groenland. En daar zit ook ons land bij. Enschede heeft nog even de tijd nodig voor het fatbikeverbod. De gemeente wil af van fatbikes in het centrum van de stad vanwege overlast. Het verbod stond gepland voor over een paar weken... maar er is meer tijd nodig om alles te regelen. Het fatbikeverbod in Enschede gaat nu waarschijnlijk in het voorjaar in. Ook Amsterdam werkt aan een fatbikeverbod op drukke plekken. Het gaat niet lekker bij Feyenoord. Toch blijft de voetbalclub achter trainer Robin van Persie staan. Directeur Tekloese die zegt dat ontslag niet aan de orde is... vertelt onze voetbalverslaggever... Riepke Bakker! Dit klinkt positief voor Van Persie... want Tekloese is de man die over hem beslist. Aan de andere kant staat Tekloese zelf ook onder druk. Hij heeft eerst Priske aangesteld als trainer. Dat was geen succes. En als hij nu ook van Persie ontslaat... dan geeft hij eigenlijk zijn eigen falen toe. Ja, en dan moet de Tekloese zelf misschien ook wel weg bij Feyenoord. Feyenoord verloor zondagavond nog thuis van Sparta... en is inmiddels al zes wedstrijden zonder overwinning. Het weer, de bevolking trekt weg op veel plekken nog een zonnetje. Vannacht kan het licht gaan vriezen. Morgen veel zon en zachte temperaturen van 4 tot 9 graden. Oké, ik met 29 files. Twee vertragingen langer dan 40 minuten. Op de A4 Dinteloord richting Antwerpen... tussen Bergen op Zoom en Hogerheide. Daar is de hoofdrijbaan dicht. Dat komt door een ongeluk op de aansluitende weg. 44 minuten vertraging. Je file is 5 kilometer lang. Wil je richting Vlissingen, dan volg je omleidingsroute U10 richting Antwerpen. Uh, dit gaat allemaal nog tot 6 uur vanavond duren, denken ze. Dan de A58 Bergen op Zom richting Vlissingen... tussen Bergen op Zoom en Hoger Heide. Daar hebben we ook 44 minuten met dezelfde aantal... Kilometers vielen, namelijk vijf in totaal. Vanaf volgende week maandag de Q-top 500 van de 90 zin in een week lang alleen maar rammers uit de jaren 90. Jij bepaalt hoe die top 500 komt eruit te zien en vooral hoe die klinkt. Stemmen kan u via qmusic.nl via de Qmusic app. Dat is al gedaan door Debbie Hagens, Janette Weerts en Joris Groene. En zij hebben allemaal gestemd op mijn favoriete liedje van de Spice Girls. Nou, daar begin ik deze week dan wel lekker mee. Who Do You Think You Are? De beste van de Spice Girls als je mij vraagt. En als je het dus vraagt aan Debbie, Janet en Joris. Who do you think you are? Tony en de Q-middagshow. Goedemiddag. Het is bijna 8 over 4. Kakerfesten begin van deze maandagmiddagshow voor 19 januari 2026. Mm. Nou, ik ben nog maar net bijgekomen hoor. Van gistermiddag het was een groot feest in Tilburg. En de wijde omgeving heeft het gevoeld. Ik vertelde vorige week dat mijn moeder precies een week geleden 70 jaar is geworden toen verjaarde zij en de grote birthday bash was gisteren in een café in Tilburg. En ze was daar bloednerveus voor. Het was, hij komt bijna zielig. Wij hadden afgelopen zaterdagavond, hadden wij met Q Music, hadden wij een etentje. We zaten lekker in Amsterdam bij een Italiaan. En toen uh, kreeg ik een, een sms'je, want dat doen moeders, die sms'en. Daar stuurden zij uh, alleen in, zou het wel leuk worden? gestuurd naar mijn zus, Lieve, en naar mij. Zou het wel leuk worden? Toen heb ik gezegd, mam, het wordt geweldig. Ik hoop dat je vanavond heel lekker slaapt. We hebben er onwijs veel zin in. Heel tof dat je dit doet. Het wordt heel gezellig. Er zijn snacks, er is drank. Mensen die elkaar al een tijdje niet gezien hebben. Merel, mijn nichtje, Boris, mijn zoon, wordt amazing. Zullen we terug? Ik hoop het. Deze vrouw is zo niet gewend om haar verjaardag te vieren. Die vindt het allemaal <lacht> zo spannend. Nou, gistermiddag was het zover. Ja, ze was ongelooflijk nerveus. Om drie uur druppelde de eerste gasten binnen. Toen ontspannen zijn klein een en toen het feest klaar was, om nou, half zeven, zeven uur, zo lang heeft het ook geduurd, drie, drieënhalf uur, was ze ontzettend blij. En toen heeft ze vanmorgen alle gasten gestuurd dat ze het zo fijn vond. Dat ze een beetje nerveus was uh, toen het moest beginnen. Onnodig, want dat was het leuk en bijzonder. En geslaagd samen zijn, dank jullie wel. Ach, ach ja. Het was zo schattig. Het is een maandagmiddag, het is de middagshow van Q-Music. Rihanna komt eraan, the only girl in the world. Ja, ex nummer 1 is van Olivia Dean, man I need, binnen nu en een paar seconden. Ja, daar gaat-ie weer. Yoe De show die is begonnen en je voelt de sfeer. Je rijdt lachend naar huis toe, dwars door head verkeer. Je pakt elke keer om zonder normaal. Maandagmiddagspit met de meeste vertraging voor het is Is nu op de A58 Berg op Zoom. Richting Vlissingen. Tussen Berg op Zoom en Hogerheide. Vijf kilometer, up. Je vertraging is 47 minuten. Heel veel sterkte als je vanmiddag stilstaat. Q-Music: to me, talk to me. Talk to me, talk to me. Uh, looks like we're making up for lost time. The Januari, altijd leuk om wat van je te horen. middel van een berichtje in de Q-Music App. Veel reacties op mijn uh, verhaaltje van uh, gisteren. De grote birthday bash. 70-jarige verjaardag van mijn moeder. Ja, het was een groot feest in Tilburg. Gaat de komende drie uur, ga ik het erover hebben? Nou, dat niet, maar Annemiek, die stuurt nu wat lief om te horen. Maar zo fijn voor je moeder dat ze het zo naar de zien heeft gehad. Wilma die schrijft: Dominic, snap je moeder wel. Wat betreft de spanning. Ja, ik ga dit weekend naar de Efteling om mijn verjaardag te vieren. met vrienden en familie. Ah, heel veel plezier. Wilma zegt: Ik vind het nu al spannend. Beste plek om je verjaardag te vieren. Ik vond het vooral zo bijzonder. Het was dus een, een samenzijn van en vrienden en familie van uh, mijn moeder. Dus uh, collega's waar ze vroeger mee gewerkt heeft in het ziekenhuis. Maar ook vriendinnen van de lagere school nog. En dan dus alle familie, neven, nichten, ooms, tantes. Ik dacht vooral weer, ik moet mijn verjaardag vaker vieren. Ik ben uh, volgende week dinsdagjarig. Dan word ik 38. Bijna 40. 38 jaar. Ik ben uh, voor het organiseren van een feestje ben ik wel rijkelijk laat nu. Maar... Als luisteraar van de middagshow heb jij iets aan mijn verjaardag. Tenminste, ik heb iets voor elkaar gekregen, wat al heel lang op nummer 1 staat. In mijn verlanglijst top 10. Van 10 dingen, 10 bucketlist dingen die ik ooit een keer geregeld wil krijgen. Nou, één daarvan, de nummer 1, dat gaat gebeuren. En ik vertel je later vanmiddag in het programma hoe dat zit. Dan een leuk bericht van Sander, die heeft er zin in. Hey, Tommie, wat denk je? Ik zit lekker in de auto. Wie kan we luisteren naar Q Music? Ja, ja. ja, ja. Helemaal klaar. Werkdag achter de rug. En nou, lekker ontspannen naar huis rijden met Q-Music. Later! Later! En een brief van Mark die zegt, ik ben er weer bij en is je klaar voor het tofste spel op de radio? Verdubbel je salaris. Yeah. Nog heel even geduld. Een minuutje of 30 gespeeld om kwart voor vijf. De middagshow met Chef Special. If not now, then when? Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. I'm still spinning around. It feels like a spell that I can't break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 Wat je if not now then when. Marco die stuurt een bericht. Goedemiddag, Tommi. Gaat het weer een beetje? Nu je het woord beetje weer normaal kan gebruiken. We vragen het even. kunnen. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hoe heb jij vorige week de week ervaren met mij? Oh jeetje. Je mag eerlijk zijn. Ik mag eerlijk zijn. Ja. Verschrikkelijk. <laughs> Dat meen je echt hè? Ja, jeetje. Wat heb jij hier lopen aanstellen? wat? wat? Ja, oké. Okay. Neem even dan luister mee in vorige week. Wat deed ik dan? Je bedoelt vanwege het verboden worden? Ja, nee, absoluut. Ja, ja. Ja, zeker, ja. Ja, gewoon het klagen. Oh nee, oh dit kan het niet. Ik vind het zo erg. Je heb liggen huilen op de grond. <laughs> er zijn beelden van. Die heeft Jo Swinkelt gedeeld vorige week. Ja, precies. Ja, die. Ja, ja jeetje. Ja, het was allemaal zo erg. Je bleef er maar over doorgaan. En vandaag is het vandaag weer gezelliger. Uh, ja, vandaag is het wel weer wat gezelliger. Gelukkig. Tot nu toe. Marco, dat is je antwoord. Het gaat wel weer een beetje. Tot nu toe is het gezellig. Wat zit er zo om half vijf in? Nou, Utrecht zit er zo meteen in. Want uh, ja, na die enorme klap daar vorige week... kunnen nog steeds niet alle mensen terug naar hun huis. Zometeen verdubbel je salaris. In één minuut. Hi, ik ben ik ben 33 jaar. Ik kom uit Dordrecht en werk als mondhygiënist. Wil je weten wat zij verdient... en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om kwart voor vijf.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 als even ruiken en dan hmm.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 Het is half vijf. Dit is de Cube Middag Show met verkeer van Flitsmeister. 48 files, twee vertragingen, langer dan 40 minuten. Op de A4 Denteloord Antwerpen tussen op Zoom en Hoger Heide. Is de hoofdrijbaan dicht? Ongeluk op de aansluitende weg gebeurd. Vijf kilometer file met 50 minuten vertraging. En op de A58 op Zoom richting Vlissingen tussen op Zoom en Hoger Heide. Daar vijf kilometer met 51 minuten extra reistijd het Q-Music weerbericht. Bewolking trekt weg. Vannacht helder, dan kan het licht gaan vriezen. Morgen veel zon en zachte temperaturen van 4 tot 9 graden. Eefje, goedemiddag. Goedemiddag. Na de enorme klap in Utrecht vorige week kan nog steeds niet iedereen terug naar huis. Van tien bewoners is het huis te erg beschadigd. Ja, sommige van hun huizen zijn gewoon compleet weggevaagd. Ja, die mensen zitten in een hotel of bij familie of vrienden thuis. Maar nog steeds is niet helemaal duidelijk wat er nou gebeurd is vorige week. Voorlopig wordt gedacht aan een gasexplosie. De politie doet onderzoek en misschien komt er ook nog een onderzoek... van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Bij die explosie raakten vier mensen licht gewond. En de steeg waar het gebeurde, de vissersteeg, die is nog steeds dicht... en wordt beveiligd... Om om mensen daar weg te houden. Ik ben er geweest vandaag. Oh ja? Ja. Ja, en maar niet heel dicht in de buurt Nee, de buurt. nou ja. Uh, kijk, voordat mensen achter me aankomen met. Uh, je hebt vorige week zelf gezegd. Uh, ga geen ramtoeristen uithangen. Uh -huh. Dat vind ik nog steeds. Um, ik was aan het wandelen met uh, baby Boris vanmorgen. En ik was echt in de buurt. Ja, en ik was toch benieuwd wat je ervan kon zien. Ja. En uh, de, dat deel is niet meer afgezet. Die vissers tegen inderdaad wel. Daar staan grote hekken voor. Dus ik ben er echt niet voor gaan loeren. Maar um, een stukje verderop. Daar kun je gewoon. Ja, het is ook de binnenstad. Je kunt ja, ervan, verder is het ook vrijgegeven. Ja, het is vrijgegeven. Ja. Dus je kunt, je kunt tussen twee uh, huizen. kun je eigenlijk doorkijken. Naar, in die vissers tegen. En daar zie je, ja, het is, on, het is onbeschrijfelijk. Ja. Het is, on, is een huis weggevaagd. Ja. En, en alles daaromheen ook zit helemaal dicht gespijkerd met houten platen voor de ramen. En veel winkeliers zijn ook dicht vanwege het feit... dat er gewoon de hele inboel naar de kloot is... sinds afgelopen donderdag. Het is een, een bizar beeld. En uh, ja, wat ik zie, het is, als je er loopt ook... het, het lijkt wel een, een set van een speelfilm. Ja. Het is echt, echt bizar.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 En dit weekend kondigde Trump ook een importheffing aan op spullen uit ja, Europa. Die importheffing erdoor wordt natuurlijk wel uh, langer en vaker ook. Hoe zit het nou precies, die import... hoe werkt dat? Nou, dit is een extra heffing waar die mee komt, speciaal oh. voor Europese landen die meededen aan de militaire oefening op Groenland. En daar zit ook ons land bij. Ja, Trump is niet blij met die, uh, met die oefening die overigens uh, alweer voorbij is. Uh, ja, daarom komt hij dus met een heffing van 10% per 1 februari. En hij dreigt dat uh, die heffing zelfs op 1 juli dan 25% zou worden.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 Ja, ook Amsterdam werkt aan zo'n fatbike-verbod... speciaal op drukke plekken. En het klinkt allemaal heel daadkrachtig en stoer... maar ja, juridisch is dit toch echt een lastig verhaal. Want ja, hoe maak je dat onderscheid hè, tussen een fatbike... en een andere elektrische fiets? Ja. En ik heb uh, Mierennieuws. Dierennieuws. Nee? Mierennieuws. Heeft het een staart of een snuit? Want kat of vis maakt niet uit. Is het We hebben nooit mierennieuws. Ja, nou ja, nu wel. Hoe is het over mieren? Ja, best wel schokkend nieuws eigenlijk. Oh nou. No. Over, ja, over één mier in het bijzonder. Die had een nieuw thuis gevonden in iemands oor. gaat verdamme. Hech het verderrie. Het oor van een vrouw die op vakantie was in Thailand. Ugh. Zij bleef maar een gek geluid horen. Soms schrijft het als uh, ja, het geluid van uh, klotsend water. Ja. Uh, dus zij naar het ziekenhuis... Weet je dit? Deel dat je dan ook dit hoort. Dan kijk je of de verkeerde films of je het mieren mier in je oor hoort. Nou, kan je nagaan als je dit de hele dag in je oor hoort. Ja, dat zou niet fijn zijn. Zijn naar het ziekenhuis. is de derrie een arts met een cameraatje kijken. Ja hoor, is dat een mier? Een Gad, levende mier? Gadverdarrie. Ik kroop daar dus door haar gehoorgang. Dit is echt mijn nachtmerrie. Dit is dus <laughs> ik heb ooit een keer een video gezien, ik weet ook niet hoe ik daar terecht kwam... van een, een man of een vrouw die had een, een spinnetje in het oor. Ja, en dat kan hem dus blijkbaar heel lang overleven, zo'n spinnetje. En blijkbaar een mier ook. En het is geen idee wat je voelt, want het kriebelt een beetje. En je hebt dus het idee dat je nou, in dit geval dus, klot van water hoort... <laughs> Um, en pas als je dus naar het ziekenhuis gaat... Dan, dan kunnen ze zien wat er echt aan de hand is. Want je komt er zelf niet bij. Je moet ook niet proberen natuurlijk. Nee, als je dan gaat boeren, dan, dan doe je hem alleen maar verder. Nee, je moet niet met een wattenstaafje gaan uh, proberen hem weg te halen. Oké, okay, maar de, de, is hij blijven zitten daar? Heeft hij een nieuwe postcode aangevraagd? Wat is er gebeurd nu? <lacht> nee, ze hebben, nee, ze hebben echt een soort van uh, operatie gedaan. Ze hadden een soort van olie hebben ze in haar oor gegoten... en met speciaal gereedschap hebben ze het duit gehaald. Een speciaal gereedschap. <lacht> hebben de nijptang erbij gehaald, de waterpoptang... en nu is de mier eruit gehad. Hey, hey, Domien. Hey. Heb je zo nog wat dikke tunes? Q-Music, Domien Verschuren, dikke tunes. Van Purple Disco Machine, en hier is Kensington. Q-Sounds with you. En de... We hadden net om half vijf in het nieuws, hadden we voor het eerst, en als het aan mij ligt, voor het laatst, meer nieuws? Ja, over één mier in, in het oor van een vrouw, die was op vakantie geweest in Thailand, kwam terug met een mier in haar oor. Er komen er veel berichten over binnen, onder andere van Oscar, die heeft zo'n soort gelijk verhaal wel eens meegemaakt. Nou, uh, Domine, ik heb een keer een, een vlieg in mijn oor gehad, toen ik op de scooter zat, toen voelde ik hem zo lekker naar binnen hè. En dan hoorde hij steeds dat gezoem. En uh, gelukkig onder de douche uh, met de uh, sproeien erin. En een beetje in uh, is hij er gelukkig uitgekomen. Sinds hier wonen Oscar en de vlieg gezellig samen in een appartementje in Zutphen. Het is dus er bijna kwart voor vijf, we gaan richting een nieuwe editie van Verdubbel je Salaris. De eerste van deze week na nieuwe muziek van Cloud. Hij kwam het liedje zelf aan je voorstellen, een week of twee geleden in de middagshow. En hij vertelde daarover hoe blij hij is met App en Vloed, zijn nieuwe track. Ik ben zo niet normaal blij met wat App en Vloed geworden is. Af en toe dan kan je in de studio zitten en dan kan je denken, ja wat nu? En toen we dit pad gingen bewandelen met de gitaar ja. en met een beetje een pure sound... en een pure live-drums gevoel, was echt wel dat... Mijn hart vulde wel, ik vond het wel heel vet om te doen. Spend Cloud. Ging je première in de Kielmiddagshow? App en vloed. Verdubbel je salaris. In, in één minuut. Kwart voor vijf precies. Sharina, goedemiddag. Goedemiddag, Tomi. Welkom in jouw arena. Dank u. Sharina, werkt als mondhygiënist. Ja. Ja, ik uh, moet die van mij nog terugbellen. Nou, ja, dat moet je doen. Al uh, zeven <laughs> weken inmiddels. Oh, oh, schaam je. Ja, ja nou kijk, ik ga echt iedere uh, zes maanden ga ik naar de tandarts. En uh, één keer in het jaar wordt er dan gezegd... je moet weer een afspraak maken bij de mond die je genies. En op één of andere manier... ik vind dat jullie geweldig werk doen... en ik weet hoe belangrijk het is voor je gebit. Maar het is niet de leukste afspraak in je agenda, toch? Nee, je bent niet de enige die dat doet, hoor. Je hebt de patiënt in de stoel liggen nu, hè? Ja, klopt. Uh, hoe doet hij of zij het? Ze doet fantastisch. En waar in de behandeling zitten we? Uh, ik hoefde alleen nog te polijsten, dan mag ze lekker naar huis. Maar ze blijft even gezellig mij sterken. Oh, gelukkig. Oké, okay, ze gaat je wel een beetje helpen. Ja. Sarida, wat verdien jij per maand als mondhygiënist? 2300. Of voor hoeveel uur is dat? Uh, 29. En je bent zelf 33 jaar jong. Ja. Luister goed, dit zijn je spelregels. Ik heb tien vragen voor mijn neus. De klok staat op één minuut. Het telt zometeen onverbiddelijk af naar nul. Als jij het voor elkaar krijgt om tien vragen juist te beantwoorden... dan verdubbel ik je maandsalaris. Win jij 2300 euro. Je mag maximaal twee gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want ik een, een fout antwoord is het spel direct afgelopen. Mocht het fout gaan, krijg je nog wel tien euro per goed gegeven antwoord. Ja. Is de patiënt er klaar voor? Ja. ja. <laughs> Wat geweldig. Schieden, ben jij er klaar voor? Ja hoor. Oké, okay, ik wens je bij deze heel veel succes. Dank je. Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Van welke superheld is de Batmobile? Batman. Hoe heet het miniatuurpark in Den Haag? Wat Madurodam. Hoeveel is 99 min 43? Uh, 56. Welke loodjes zijn spreekwoordelijk het zwaarst? De laatste loodjes. Met wie vormt Charlie Lonoy sinds de 90s een DJ-duo? Mental Pio. Wat zit er naast mozzarella en basilicum in een salade caprese? Mozzarella, basilicum en. Eh, uh, waar Mag een pas hoor. Pad. Welk land won het laatste week aan mannenvoetbal? Eh, uh, Senegal. Nee! Africa Cup! Ah, fuck! <laughs> Jongen, jongen, jongen. Ja, Sharina, kijk, <laughs> dit is de vraag die ik heb weggegeven bij Wim van Helden. Maar toen was jij waarschijnlijk gewoon druk aan het werk. Ja. Ja, nee, dit is de Afrika Cup die jij bedoelt. Die werd natuurlijk uh, gisteren beslecht in de wedstrijd tegen Marokko. Nee, oh. het land dat het laatste WK het wereldkampioenschap mannenvoetbal won, dat was Argentinië. Oh, oh, nou die had ik niet geweten. Nou moet ik ook zeggen, ik ben wel blij dat je niet het antwoord hebt gegeven dat de patiënt in de stoel gaf op vraag 6. Want pesto was niet goed geweest. Tomaten was het juiste antwoord geweest oh, op de okay. vraag wat er naast mozzarella en basilicum <laughs> in de salade caprese zit. Al met al, ja, niet slecht gespeeld. Het is niet een verdubbeling van het salaris. Je hebt vijf vragen goed beantwoord. Ik mag je feliciteren met 50 euro cash van Q-Music en Tempo team. De vraag is, nou. gaat er nu iets van de factuur af van de patiënt in de stoel? Ja, uh, dat kan ik helaas niet doen. Dat gaat niet over. <laughs> daar gaat de baas natuurlijk over. Ja. Oké, okay, dan wens ja, ik je heel veel plezier met voorlezen. Ik wens je een hele mooie maandagavond. Dankjewel. Dan je daar. Doeg.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 Somebody back here music. En daarvoor voorspel ik verdubbel voor je salaris met de Dapper Sharina. Zij gaf als antwoord op vraag 7 welk land won het laatste week aan mannenvoetbal... Het antwoord Senegal. Zij moest natuurlijk denken aan de wedstrijd van gisteren. Afrika Cup, daarmee ging ze nat. Vijf vragen juist beantwoord. Meld je aan voor jouw plek in de arena via Qmusic.nl of via de Qmusic-app. Over die cup gesproken, even goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, die bizarre finale van de Afrika Cup gisteren... die krijgt nog een staartje, want de voetbalbond van Marokko stapt naar de rechter. Waarom? Dat vertel ik je zo. Volgende week dinsdag. Dan vier ik mijn verjaardag. Ik word 38 jaar jong. Ga ik uiteraard ook doen in dit programma. En ik heb zoiets leuks geregeld. Waar jij ook als luisteraar van dit programma iets aan kunt hebben. En het heeft te maken met deze Super Tune. Zometeen meer. Oké, okay, even een raadsel. Welke 90s hit is dit?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 De Q-top 500 van de 90's wordt mede mogelijk gemaakt door Kansie Power to go. Deze is voor jou, supermoeder, die race rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansie appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansie Power to go.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 Je ons voor. Van Landsfot Campus Private Banking. Zin in Klaassenzeeën en Witte Stranden. Vaar met Norwegian Cruise Line naar de Caribbean en geniet van ultieme vrijheid aan boord. Boek jouw droomcruise bij Zeetoers Cruises. Al 64 jaar de cruise specialist van Nederland. Dit, dit is jouw tijd.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 Die ervaar je zodra je achter het stuur zit. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Leap Motor, gewoon een slimme keuze. Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! Hey, Elise Wist jij dat papa een vroegboek is? Nee. Waarom boek je nu al? Omdat je bij Fresh vakanties nu de hoogste korting krijgt... tijdens de super vroegboekseel. Dat is fijn. Dan houden we dus extra geld over veel ijsjes. Lekker, hè? Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam. En